7 uur. Kees Groot met het NOS Journal. Rusland heeft een groot raketsysteem geplaatst op een marinebasis in Syrië. Volgens het ministerie van Defensie zijn de luchtdoelraketten bedoeld... om de basis- en Russische marineschepen te beschermen. Er stonden al Russische raketten in het westen van Syrië. De Amerikanen hebben kritiek op de stationering van het raketsysteem... omdat dat speciaal bedoeld is voor het onschadelijk maken van kruisraketten. Terreurbeweging IS, waar Rusland tegen zegt te vechten, heeft helemaal geen kruisraketten. De gesprekken die hadden moeten leiden tot betere zorg in verpleeghuizen zijn mislukt. Werkgevers, personeel en patiëntenorganisaties kunnen het niet eens worden over de vraag hoeveel personeel er nodig is in verpleeghuizen. Ze hadden tot 1 oktober de tijd gekregen nadat de Tweede Kamer had aangedrongen op een vaste norm voor personeelsbezetting. Verschillende instanties hebben vastgesteld dat de kwaliteit van de verpleeghuiszorg onder de maat is. Hongarije wil half november al stoppen met het verplicht opnemen van vluchtelingen die de EU binnenkomen via Italië en Griekenland. Volgens regeringspartij Fidesz is de grondwet voor die tijd aangepast. Afgelopen zondag stemden de Hongaren bij een referendum tegen het EU-vluchtelingenbeleid waarbij Brussel landen kan verplichten tot het opnemen van asielzoekers. De opkomst bij het referendum was volgens de regels te laag, maar de regering volgt de uitslag toch. In de Efteling is een man omgekomen bij een bedrijfsongeval met een heftruck. Dat gebeurde tijdens het opbouwen van een attractie voor de winter Efteling. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De man raakte zwaar gewond bij het ongeluk en overleed ter plekke. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De man was niet in dienst van de Efteling, maar werkte voor een bedrijf dat was ingehuurd. Het weer, vanavond is het helder en vannacht fris met minima tussen 3 en 7 graden. Mogelijk in het oosten, vorst aan de grond. Morgen zonnig en een paar graden frisser dan vandaag. Vanaf donderdag wolkenvelden, maar wel droog. Dit was het NOS. DfM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is nog erg veel vertraging in de regio Den Haag. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Ipenburg en Dorp 6 kilometer. De andere kant op tussen knooppunt de Hoek en Roelevarensveen 9. Op de A10 de ring van een file van 5 kilometer voor knooppunt de Nieuwe Meer. Ongeveer een kwartier vertraging heb je nog op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer door een ongeluk. Daar was de weg een tijd dicht, maar die is inmiddels weer vrij. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bunnek en knooppunt Rijn 6. Kilometer. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 7 kilometer. En op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Warmond 5 kilometer. Daar is de weg nog helemaal dicht na een ongeluk en gaat waarschijnlijk pas om half negen weer open. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Van de Zuiderboerden, de baseballs hier op uh, CFM Zandvoort uh, in de avond live. Dit is alweer het tweede uur. Normaal begonnen we altijd. Nu, uh, ja, nu eindigen we. Dit is het tweede uur. En uh, vanaf uh, nu zijn we er ook elke keer week van zes. Tot 8. Dus dat is een nieuwe tijd. Maar ook een nieuwe regel. Want we gaan 80% Nederlands product draaien. En de rest maakt het niet meer uit. Dus we hebben de format een klein beetje veranderd. Dus plaatje aanvragen. Dat kan 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. We gaan naar het eerste aanvraagje. Dat is van Lammy Niels. Mag ik dan bij jou?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 Als het nergens anders kan, en als ik moet huilen, de roofie, jij bent. Klaar. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij ja. Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou. ja.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 Van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart, jij bent met tranen niet waar. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, maar ik hier al van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar de tranen die gun ik jou niet. Kida, can can Kida, can Kida, can Kida, Kida Zo dicht bij mij. Morgen weer een dag en nou uh, ja, u kent hem wel eigenlijk uit de titelsong van Big Brother. Maar uh, door uh, Quincy, en dit is een andere titel, had wel een dubbelhitje kunnen zijn eigenlijk. Hè? Maar vanaf volgende week is de dubbelhit er weer. En dan uh, zal uh, dit item natuurlijk weer lekker uh, in de Azure te horen zijn. Uh, zometeen hebben wij natuurlijk diverse aanvraagjes nog liggen. Maar deze hebben we ook nog uh, klaarstaan. En dat is uh, Dronken van Liefde van Angora. Trossen los. De bemanning maakt zich op voor een lange reis. We gaan naar zee, spookt het door mijn kop. Een grote best met ruimte. Dat ik toch het allermooiste vind Hier op het schip ben ik op mijn plek De tinteling van zout als het heftig buist Het is de liefde voor de zee die in de zeeman huist Ik ben rood De zee, verlang ik soms wel in een huis. Ik zie mezelf al zitten daar in het dorpscafé, maar hier op zee voel ik me thuis. Ik ben dronken, dronken, dronken van de liefde voor de zee. Ik ben dronken. van of hoe je het ook uitspreekt. Dat was Ancora hier op ZFM Zand. Wordt aangevraagd door mijn eigen brother... Patrick van Buringen. Nou, ook een keer leuk dat hij meeluistert. En dat hij een plaatje aan vraagt natuurlijk hier op ZFM in de avondlijf. We zijn er nog een kleine half uurtje. En dat doen we natuurlijk met uw favoriete muziek. Vraag gewoon een plaatje aan 023 Nogmaals 023 En dan hoort u uw favoriete muziek. Zoals ja, van, de week, van de week was, van het weekend natuurlijk. Afgelopen zaterdag was Gerard Joling in zijn antwoord. Want het casino bestond al 40 jaar, of bestaat 40 jaar. En daarom zullen we bij allerlei casinos in Nederland. diverse optreden zijn met grote podia. Dus uh, dat is hartstikke leuk. En wat gebeurt er tijdens het optreden van Gerard Joling? Ja, dat is een vlammend optreden. En uh, zo vlammend dat uh, Gerard Joling zijn wenkbrauwen bijna weg uh, verbrand waren. Omdat ze uh, ja, van die vuurspuwers uh, op het uh, podium hadden geplaatst. En uh, ja, Gerard wist daar blijkbaar niet vanaf. Dus hij hing lekker over het podium mee naar het publiek te zwaaien en door zijn te springen en opeens gewoon en uh, heel veel vuurwerk uh, of vuurwerk uh, na afloop maar ook heel veel vuur en dat uh, had dus tot geleid dat Zandvoort toch weer eventjes in de telegraaf stond. U gaat naar Gerard Joling met horen hier op ZFM Zandvoort. Vier, ja jongen, kom eens op met die hit, alles oh. Ja, en die stem liet hij ook afgelopen zaterdag horen. Hier in Zandvoort natuurlijk tijdens het grote feest met Holland Casino. En, uh, ja, van 40 jaar. En uh, nu gaan ze de komende tijd overal en optreden. Ik moest nog wel even lachen om een grapje van Gerard over onze burgemeester. Dat hij uh, wel heel erg lulde. En uh, dat hij heel veel kletste. En uh, dat hij, uh, ja, de vergelijking was natuurlijk niet te maken met Sinterklaas en een optreden van Gerard. Ja, ik moest zo lachen om die grappen en grollen van hem. En, uh, ja. Het was ook zo. Het was een klein beetje langdradig de speech. Maar ik snap het heus wel dat zo'n speech nodig is voor die samenwerking tussen Holland Casino en gemeente Zandvoort. Het is tijd voor een totaal ander plaatje die u zeker niet gewend bent in dit programma. Het is tijd voor een aanvraag van Thomas de Jong. En ik heb nog nooit een aanvraag gehad van Thomas de Jong. Vind ik alleen maar leuk. En daarom gaan we gewoon lekker even draaien. Zo. Ik had al zo wat verwacht hoor. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik de eerste deuntjes wel gezellig vond. Maar misschien ook uh, het uh, nog... Uh, ik denk dat uw bord uh, thuis, bent u nu aan het eten op dit moment, keihard van uw schoot af, uh, af uh, trilt. Dankzij Thomas de Jong, onze collega van het CFM Zandvoort. Jong Zandvoort presteert hij. Ik ben benieuwd of hij dit soort muziek ook rond die tijd draait. Nou, ik vond het uh, mooi geweest uh, met dit uh, nummer. We gaan even lekker naar een ander plaatje, soort plaatje luisteren. En dat is uh, het uh, volgende. En dat is Tauwebop. Uh, I'm Voorstel waarin een vlucht zoen ik tot mijn verrassing terug. Ik geef me over en ik laat alles vallen naar bestaat. Jij met een bom die keihard in. En, hart, en onvoorstelbaar in een vlucht zoem ik tot mijn verrassing terug. Ik geef. Moment en pak me volop op de mond en hart er onvoorstelbaar in. een vlug zoen ik tot mijn verrassing terug. Ik geef me over en ik laat alles vallen met bestaat. staat. Jij bent een bon die keihard inslaat. Dames en heren, we zijn alweer nou aan het einde gekomen van CFM in de live. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer van 6 tot 8 uur hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En dan zijn we er natuurlijk weer gewoon op dinsdag. Met al uw lekkere muziek en informatie over de entertainmentwereld. De artiesten hier in Nederland. En allerlei leuke nieuwtjes natuurlijk weer. Volgende week weer met dezelfde tijd. Dezelfde zender en dezelfde items. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Doei doei. for you.